Dit is Lieselot Thomassen met het NOSI in zijn land, zei Abbott dat Nederland het voortreffelijk aanpakt. Hij zei dat Nederland leiderschap heeft getoond en dat hij premier Rutte daarvoor persoonlijk wil bedanken. Morgen vliegt hij naar Nederland, maandag ontmoet hij Rutte. Abbott zal in Nederland ook spreken met de leiders van het identificatieproces. En er is een ontmoeting met Australische militairen en politieagenten die op de rampplek hebben gewerkt. De tweede, zogeheten zwarte zaterdag, is even druk verlopen als vorig jaar. Rond één uur stond er, net als vorig jaar, 720 kilometer file op de wegen in Frankrijk. De A7 bij Lyon was het drugs. Daar liep de vertraging op tot twee uur. De eerste zaterdag van dit jaar, vorige week, was in Frankrijk drukker dan ooit. Er stond toen bijna 1.000 kilometer file op de Franse snelwegen. Ook in andere landen is het druk op de wegen. In de gevangenis van Veenhuizen is een man overleden nadat een bolletje met harddrugs in zijn maag was geknapt. Hij kreeg volgens het Openbaar Ministerie een hartstilstand. De bolletjeslikker was onwel geworden. Een medegevangene versloeg alarm, maar toen hulpverleners bij de cel aankwamen, was de man al overleden. De slikker was op Schiphol aangehouden. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.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 In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden, drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Bezoekers aan het Dutch Valley Festival zorgen voor file op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoefendorp en Knoopend 12 twaalf kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat het vast... zowel op de hoofd- als op de parallelbaan bij Knoopend Ridderkerk. Drie kilometer daar. Dat komt omdat de hoofdrijbaan dicht is tussen de Knoopend Ridderkerk... en Terbrechtseplein, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeer zien.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 Terwijl de Logans Blues druk aan het repeteren is in de ontvangstruimte bij CFM. Kondigen wij uur 2 aan van Zaltvoort op zaterdag. Met als eerste naar het weer van 3 uur Saka Khan. En I'm Every Woman. Ja, een muzikaal uurtje, Aubajan. Ja, waardoor wij de hele programmering voor het tweede uur uh, zullen aanpassen. Natuurlijk, dat doen we allemaal voor onze vrienden van de Logans Blues Band uit Zandvoort. Want die gaan morgen een optreden verzorgen vanaf 5 uur bij Lal en Hardy. En die gaan ons hier een voorproefje voor geven. Dat rond de klok van kwart over drie. Daarvoor zal de evenementenagenda wellicht wat later beginnen. Maar daar zult u geen bezwaar tegen hebben. Voor de rest hebben we natuurlijk, voor zover er nog tijd is in dit uur... Zandvoortsnieuws in het kort. Maar de hoofdmoot is natuurlijk de enige echte Zandvoortse bluesband... Logan's Bluesband, Met een vooruitblik op het concert... wat ze morgen om vijf uur bij Lal en Hardy zullen gaan geven. Dus blijf aan uw lokale zender gekluisterd. Ja, dat gaat leuk worden hoor. Zometeen de Logan's Bluesband live bij CFM. Van eerst twee platen, waaronder deze van Alan Clark. Girl, every minute, 60 in an hour.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 Life by Seasons. Dat was Santana en Corazon Espinado. Ja, ze zijn echt live in de studio. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Laat ze eens, laat eens even wat horen. Een heel klein stukje. heel klein stukje horen alvast. I left Oklahoma, driving in a Pontiac, just about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby says I'm crazy Mama calls me lazy But I'm gonna show you so this time Well, you know I ain't a fool And I don't need no more ruling I'm gonna wanna woe this time Living on Tulsa time Living on Tulsa time Well, you know that I've been through it When I set my watch back to it Living on Tulsa time There I was in Hollywood Wishing I was doing good Talking on a telephone line They don't need me anymore Een entree voor jullie in de studio bij CFM. Nogmaals, goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, Ton Bakker, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Albert-Jan. Uh, vertegenwoordiger van de Logans Blues Band, Zandvoortse Blues Band. Wie heb je meegenomen in de studio? We hebben meegenomen uh, Johan van der Staaf. De solozanger, gitarist. En Michael Nubbe, singer-songwriter. Goed, uh, Logans Blues Band, hoe is het ontstaan? Dat is ontstaan eigenlijk door een idee van een ander en we zijn in de kelder begonnen in het pluspunt, wat we huurden één keer in de maand en ja, daar waren we, waren we eigenlijk een beetje klaar mee. We wilden gewoon wat meer, dus uh, degene die dat opgezet heeft, die wilde zelf niet optreden, zit nu in een ander beentje, maar ja, we hebben in onze eigen, eigen repetitieruimte. Dus we oefenen we gewoon elke keer. Ja, jullie hebben van de week driftig geoefend voor het concert van morgen, hè? Zo, we zijn twee keer nog tekeer gegaan. Dus morgen gaan we helemaal knallen. Morgen ja. vanaf vijf uur, waar? Bij Laura en Hardy. Bij Laura en Hardy. En er zaten wat surprises tijdens jullie optreden aanstaande zondag? Ja, we hebben onder andere, want ik wil daarmee even inhaken... op dat stukje van Ton Arisen, we hebben dus uh, die dus met ons meespeelt, is dirk jan Finnick. Eén, ook een van de vijf uh, betere pianisten van Nederland. Die ook onder andere een paar keer in uh, Noordzee heeft gespeeld. Dus ook geen mindere jongen. Zijn vrouw die zit aan de saxofoon. daar Tussendoor hebben we... Laat ze vrouw maar niet horen. Oh, vriendin hoor. Oh, zo'n vriendin. Oh, sorry. Nee, dan hebben we op uh, lied, zang en gitaar uh, Douwe Nelda, En onze allerbeste bekende Boudy Loogman op Bas. Ik zelf op drums, uiteraard. Ja. En we hebben een familielid van Boudy. Uh, dat is een hele goede schuiver. En uh, Johan en Michael doen uh, onder andere in, in, in de pauzes. Uh, zo zal Michael uh, zelf een uh, aantal nummers spelen. En met Johan samen. Nou, ik heb ze gisteren gehoord met z'n tweeën. Ja, ik ja. Mag, uh, gewoon vertel het dan maar eerlijk. Zeg het maar eerlijk. Het is, <laughs> het is wonder wel. Het is ook een nummer, heet het heet Sound of Sounds, ik hoor ook helemaal niks. Ja, ja, ja. Dat was ons beste nummer ook. Dat was ons beste ja, ja, ja. nummer. Zelfs ja. als die van Toon Herald. Stil. Ja, of de, of de negende van Beethoven, die ja. hoor je ook niet. Ja, hoor je ook niet. Goed. Nee, echt waar. Maar is. Uh, hoe is de, hoe is, de, hoe is de jullie agenda? Is je al een beetje gevuld met, qua optredens? Ja, qua optredens wel. Uh, we hebben nog wat in het vooruitzicht, dus ja, we gaan zo langzamerhand. Een beetje willen niet te veel en niet te weinig en de... Uh, dus we gaan wel een flink aan de weg timmeren. Dus okay. Onder andere 4 oktober komt er nog aan. Ja. Dat is het Amerikanen Roots en Blues Festival. Ja. Wat wij weer af mogen oh, ja. sluiten. Voor de derde Klok. keer. Voor de derde keer, ja. klopt. Ja, we hebben de al ja. eerder in de studio daarover ja. gehad. Ja. Vorig jaar en het jaar daarvoor. Ja. Hartstikke leuk dat dat ook doorgaat. Ja, de tweede keer was was heel succesvol. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. ja, goed. Morgen 5 uur met surprises erbij. Van 5 ja. tot 8 uur. 5 tot 8. Of waarschijnlijk iets langer. Nou. Dat zal het wel worden. Dus, ah, maar als geval... jij het volhoudt. Ja, als ik het volhoud. Ja, ik ga ja, ja, ja, wel eens lamme handjes natuurlijk. Goed jongens, <laughs> uh, luisteraars. Uh, morgen vanaf vijf uur nogmaals uh, Logan's Blues Band in Lowell Hardy live. En ze gaan voor ons nu twee stukken spelen. En welke stukken gaan jullie voor ons spelen? Uh, we gaan beginnen met een stuk dat we uh, net gespeeld hebben. En dan uh, nog een andere. En Joren en ik hebben voor morgen uh, drie mooie liedjes uh, uitgezocht. Die we morgen uh, op het podium gaan doen. Dat zou uh, leuk zijn. Nou, zoals we dat al okay, zeggen, yeah, man. In, in theaterland, de the floor is yours. Oké, okay, time. I left Oklahoma driving in a pony, yeah. just about to lose my mind. I was gone to Arizona, maybe on to California, where the people all live. My baby says I'm crazy, my mama called me lazy, I was gonna show them all this time. Well, you know I ain't a fool and I don't need no school and I was born to just live. Living on Tulsa time the Living on Tulsa time Well, you know that I'm been through it when I set my watch back to it Living on Tulsa time But well, there I was in Hollywood, wishing I was doing good Talking on the telephone line They don't need me in the movies, that nobody sings a song. Well, I guess I'm just a waste of time Then I got a thinking Man, I'm really sinking I really had a flash this time Well, I got no business leaving And nobody would be grieving If I went back to Tulsa time Living on Tulsa time Living on Tulsa time Well, you know that I'm through it When my set that watch back to it Living on Tulsa time, yeah Living on Tulsa time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 We want more. <laughs> so, <laughs> is <laughs> <laughs> so is it. So is it. Let me order. And then we have another song. These two songs have been extra for the presentation today. I've been looking for it today uh, and, uh, ja, and uh, here is uh, the next one. A beautiful song. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance For a pocket full of mumbo, such short promises All lies and jest Still a man hear what he wants to hear And disregards the rest mm -hmm. When I left my home and my family I was no more than a boy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 your lonely workman's wages i come looking, looking for a job but i get no offers just, just to come, come on from the horse on seventh avenue i do declare there were times when i was so lonesome i to took some comfort there. York City winters are in bleeding me Leading me Going home In the clearing stands a boxer And a fighter buys his trade And he carries the reminder Of every glove that laid him down on cotton. Till he cried out, it In is his anger, his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fight has still remained. Is geweldig man. Dankjewel, dankjewel, dat gaat een mooi optreden worden morgen voor jullie bij Laura en Hardy. Vanaf 5 uur is iedereen dus van harte welkom. Kost het nog wat om daar binnen te komen? Helemaal gratis. Helemaal, ja. helemaal gratis. Nou. weer, u meer, ja dat wel, dat wel, ja, dat wel. En dorst hebben. Ja. dat vind ik het water ja. ook op. Nou, dat gaat altijd wel lukken, toch? <laughs> Ik dank jullie wel nogmaals en heel veel plezier morgen. Heel graag gedaan en jullie ook bedankt dat we dit even mogen doen. Morgen vanaf 5 uur, Laura Hardy Live. dankjewel. And... Oké, okay, nou en... Wij... En... wij zijn er zeker bij, Ja, dat willen we niet missen. Na 5 uur meteen vanuit de studio naar Laura Hardy. Oh. En na de Loggers Blues Band je deze van BB King, dat was The Trail Is Gone. Zo meteen naar het volgende plaatje, de evenementenagenda. Oh, you forget. And, and soon both, both of, of us, us learn to trust. trust, not run away. Run, away. run away. It was no time to play, we built it up, and build it up, and build it up, and now it's time. Dat was de single van Eswert, Simpson. Simpsons, hoorde Solid as a Rock. Het is vijf minuten over vier, tijd voor de evenementenagenda. Weer een hele lange, zeker, Albert jan ja, Dankzij die, we bedoel, zoveel achterliggen we niet op het schema. Dankzij... Nee, valt best mee. Het is mij heel snel gespeeld. Ja, super snel. Ja, het geweldig. <laughs> Morgen vanaf vijf uur komt zometeen ook voorbij in de evenementenagenda, waar we nu mee beginnen. Nou, we zeiden het al: het Europese kampioenschappen zandsculpturen. Uh, is uh, voorbij en de winnaar is uh, Fergus Mulvaney geworden uit Ierland. Maar u kunt nog uh, de komende maanden van de sculpturen genieten... en u kunt natuurlijk ook even een boekje halen bij het VVV... en waarin de locaties en beschrijvingen van deze kunstwerken staan vermeld. En uh, dan hebt u een uh, tekst en uitleg bij uh, de ronde... die u dan kan lopen langs de diverse zandsculpturen. Goed, dan gaan we uh, even verder... Het is vanmiddag om twee uur begonnen, als het goed is, de me mega-jaarmarkt. En jaarlijks worden in de Zandvoort verschillende mega-jaarmarkten ge georganiseerd. Waarbij meer dan 300 kramen het hele centrum van de Zandvoort domineren. Dit jaar wordt er dus ook op 9 augustus een avond, vandaag dus een avondmarkt georganiseerd. Daarnaast zijn hier de hele dag diverse attracties, straattheater, muziekshows en nog veel meer. Dus vanavond tot 10 uur en morgenochtend vanaf 10 uur tot 6 uur de mega-jaarmarkt. En uh, onze weerman zei het al: de wind gaat wat liggen. Dus dat, wat, dat, wat dat betreft gaat het goed. Maar wellicht dat er morgen een spatje regen komt. Dus hou daar rekening mee. De mega-jaarmarkt: vandaag tot 10 tot uur vanavond. En morgen vanaf 10 uur tot 6 uur. En allemaal in het centrum van Zandvoort. En wat ook al begonnen is om twee uur, is de Fest Faria. En dat is uh, dan heb ik het over de safari club Strandafgang Paulusloot nummertje twee. En uh, dat is om twee uur begonnen en dat duurt vanavond tot elf uur. En uh, bij uh, dit evenement beginnen ze smiddags met een live sessies, Waarna we ze de avond inluiden met een tribble house, deep house, funk en groove house. En de avond wordt vervolgd met nieuw disco van Mickey Nice en afgesloten met de electronic jam van het elfkoppige collectief Dialog. Dus dat allemaal vanaf twee uur tot vanavond elf uur... op de Safari Club, strandafgang Paulusloot, nummertje twee. En hij was hier om kwart over twee al, maar hij moest daarna gelijk door naar Talassa... en dan heb ik het over Ton Ariensen, want er is vanmiddag weer jazz aan zee. Het is een nieuw, een nieuw evenement en het is de tweede keer dat het nu gehouden wordt... En het wordt dan elke tweede weekend van de maand in het café Het Juttertje... het gezellige café-gedeelte van het jaar rond strandpaviljoen Talassa. Vanaf vier uur vanmiddag eh, ontvangt gastheer Ton Ariensen... en hij ontvangt vanmiddag Mr. Boogie Woogie. Eh, en dat bestaat uit Erik-Jan Overbeek op Piano... en zang Ab Hansen basgitaar met Tijn Klaver op drums. Voorwaar een reden om even lekker naar het strand te gaan. En wie weet komen we elkaar nog tegen, want wij gaan er ook heen straks... Dat begint om 4 uur en meer informatie kunt u vinden op www.talassa18.nl. www.talassa18.nl Dus heerlijke boogie woogie vanmiddag op het strand van Zandvoort bij Talassa. Dan is er ook een feest uh, dat begint om half 6. En dan heb ik het over Club Nautique, strandafgang Bernard 23. En dan heb ik het over Swing Station Beach Party. En dat is vandaag georganiseerd. Dit een Janet's Finest, een stranddansfeest voor 30, 40 en 50-plussers... Bij Club Nautique en de Zandvoort. Jeff Goedhart draait een selectie van de beste dance, summer dance nummers. Dance classics en trendy in-house favorites. No Disco staat er zelfs met uitroepteken achter. De uit je dak gaan muziek is mede geïnspireerd door op de Spotify playlist van Swing Station gast Janet. Dat allemaal vanaf half zes Club Nautique. En dat duurt allemaal tot 12 uur. Meer informatie over deze beachparty kunt u vinden op www.swingstation.nl www.swingstation.nl En morgen is het weer feest op het circuitpark Zandvoort. Dan is het weer tijd voor het Nationaal Oldtimer Festival en Pedro Porsche. Morgen organiseert Automotive een Nationaal Oldtimer Festival op het circuitpark Zandvoort. Met een programma waarin aandacht is voor zowel klassieke straatauto's als historische racewagens. Dat morgen de gehele dag op het circuitpark Zandvoort. En dan hebben we het over burgemeester van Alverstraat 108. Meer informatie over dit prachtige spektakel kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl www.circuit-zandvoort.nl En het begint morgen allemaal om 9 uur en het loopt door tot 5 uur. Dan gaan we naar het volgende evenement. Dan heb ik het over de Zeemuil 2014. En dat is traditiegetrouw Organiseert de vrijwillige Bloemendaalse renningsbrigade... ieder jaar op de tweede zondag van augustus... de zeemeil van Bloemendaal. Uh, evenals voorgaande jaren uh, zijn er diverse wedstrijden. En het begint allemaal om half één morgen. En dat is aan het strand van Bloemendaal aan de zee. De vertrek is dus om half één. En uh, alle zwemliefhebbers zijn natuurlijk van harte uitgenodigd... om daar te gaan kijken. En dan wel meedoen aan de zeemijl 2014. Nogmaals, half één op het strand van Bloemendaal aan zee... Dan, nog niet uitgefeest... het grote Festival op het Gasthuisplein morgenmiddag. Dat begint om 4 uur. Een groot meezingfeest bij het Wapen... Uh, in samenwerking met, uh, met diverse uh, dj's. Zing en beleef mee op het Gasthuisplein. Uh, het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein. Vanaf 4 uur morgenmiddag... het grote Festival op het Gasthuisplein. Dan, uh, ze waren hier net nog... de afvaardiging van Logan's Blues Band in en Hardy... Vanaf vijf uur bent u van harte welkom in café Laurel en Hardy aan de Halterstraat. Want daar wordt een spetterend optreden verzorgd door de Zandvoortse Bluesband... Logan's Blues bij Laurel en Hardy. En de Surprise Act hebben ze al uh, verklapt. Want het staat in de diverse publicaties gegeven wie die surprises zijn. Een aanrader voor de bluesliefhebbers. Vanaf vijf uur Laurel en Hardy, Halterstraat 46, morgenmiddag. Tango-liefhebbers weten het inmiddels. Op, uh, uh, u bent morgen weer van harte welkom. Een strandpaviljoen Meijer aan zee. Want daar wordt weer volop de tango gedanst. Dat begint om 5 uur en dat duurt tot 10 uur. Onder het motto van tango aan zee. Maken we een stapje en dan gaan we naar 15 augustus. Vrijdag 15 augustus, zaterdag 16 en zondag 17 augustus... is het weer tijd op het circuit voor de DNRT Super Race Weekend. Het DNRT uh, Super Race Weekend staat bekend... Om drie goed gevulde dagen vol met auto rensport op plezier en amateurniveau. Wedstrijden met diverse toerwagens worden afgewisseld door racers van onder andere de Westfield Cup, Volvo 360 Cup, BMW E30 Cup en de DNRT Endurance. Gratis entree voor een alle race liefhebbers, parkeer kost wel 6 euro's. Meer over, over, uh, informatie over dit driedaagse race-evenement op het circuitpark Zandvoort... kunt u weer vinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl. Drie dagen lang autofestival op het circuitpark Zandvoort volgende week dus. En volgende week is het ook voor de tijd voor de tweedaagse van Zandvoort... met de Eneco Luchterduinen Race. Een katamaran zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. Het weekend van de 17 en 18 augustus staat dus in het teken... van een groot zeilspektakel langs onze kust... De jaarlijkse Eneco-luchterduinenrace, twee dagen van Zandvoort... zal dit weekend dan weer plaatsvinden. Op zaterdag wordt er een lange afstandswedstrijd gevaren. Voor de boten met een TR tot en met 107... een afstand van hemelsbreed zo'n 50 kilometer. En voor boten uh, met meer dan 107 uh, is er nog aangepast parcours... zodat dat voor alle katamarans een gelijke uitdaging zal worden. Op zondag worden korte baanwedstrijden gevaren. En dat is natuurlijk allemaal bij de watersportvereniging Zandvoort... aan de boulevard Paulus Lood nummertje 67. Dus komend weekend een giga zeilspektakel... voor onze Zandvoortse kusten. Nou, in navolging wellicht van uh, de Garnalenpellen... wordt er ook een Zandvoorts Open Kampioenschap... Makreelroken georganiseerd. En dat vindt allemaal plaats op het Raadhuisplein op 16 augustus. En dat begint allemaal om half elf smorgens. Op 16 augustus zal voor de eerste keer... het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken plaatsvinden... Tussen de 20 en 25 rokers zullen met een rookton of rookoven op het Raadheidsplein strijden om de eer. Om half morgens worden de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal er rond half twaalf aangevangen worden met roken. Het roken van een makreel duurt ongeveer een goede twee en een half uur. En u begrijpt het natuurlijk al, als u daarheen gaat dan is het natuurlijk een heerlijke makreel, gerookte makreel niet te versmaden. Nogmaals, 16 augustus vanaf half elf. Uh, en dat duurt tot 4 uur s middags. Dan hebben we ook nog op 17 augustus een Fair Food Festival. Het Fair, Fusti Fair Food Festival zal plaatsvinden op 17 augustus... van 10 uur s morgens tot 10 uur s avonds op het strand bij Safari Club Zandvoort. Het staat natuurlijk allemaal in het teken van Fair Food. En dat is gewoon eerlijk eten en voor een eerlijke prijs. Dat allemaal in het strandtent paviljoen Safari Club... standafvang Paulus Lood, nummertje 2 op deze 17 augustus. Van 10 uur morgens tot s'avonds 10 uur. En last but not least, op 17 augustus vanaf 8 uur s avonds tot 12 uur bent u van harte welkom bij de Ayuma Summer Sessions. Een heerlijke swing gebeuren op het circuit ach, op het strand. En u wordt dan verzocht zich te vervoegen bij Strandpaviljoen Ayuma, strandafgang Zuiderduin nummer 2. 17 augustus vanaf 8 uur s avonds tot 12 uur. S nachts. En dan nog zeggen dat er te weinig evenementen zijn. zijn er valt behoorlijk wat blijven, Albert-Jan. Je, je, je, je hebt <lacht> geen, geen tijd om naar bed te gaan. Nee, zo is het. <lacht> nee, een slokje water. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was de evenementenagenda bij CFM. Wil je de evenementen nalezen en nakijken? Dat kan op CFM TV, kanaal 40, digitaal. En dan vind je ook het laatste Zandvoortse nieuws. Kanaal 40, via je TV, hoor je ook het geluid van CFM op de achtergrond. Zo, dan gaan we weer verder met de sandsculpturen, maar eerst een hit van Nico en Vince. Dat so we de blijft wel de lekkere eten van dit moment. Deze van Nico en Vince, hoor. De Emma Rung bij CFM. Nou, in het vorige uur van dit programma sprak uh, Jaap Koper, onze collega, met. Uh, Onder meer de organisator van het uh, EK Zandsculptuur hier in Zandvoort. En met de enige Nederlandse deelnemer, dat was Maxine Gazendam. In dit uur uiteraard ook weer aandacht voor de zandsculptuur. Gisteren dus de winnaar bekend geworden. Het kunstwerk uh, bij, het, uh, bij de apotheek voor. En uh, een tweetal andere kunstenaars heeft hij ook gesproken. Hij uh, sprak onder meer eens even kijken met uh, Nicola Woets... Uh, zij is van het uh, kunstwerk op het uh, Kerkplein. En met Leonardo Ugolini. En hij is weer van het uh, kunstwerk bij het uh, Zandvoortse Museum. We gaan luisteren naar uh, die twee kunstenaars die... Uh, even kijken hoor. <laughs> uh, bup, bup, bup. Die twee kunstenaars die uh, collega Jaap Koper gesproken heeft. Twee uh, artists van sand sculptures uh, in this last week here in Zandvoort that's the woman from England Nicola Wood and the Italian uh, Leonardo Ugoloni yes if I'm, uh is that the correct name? Yeah, it's the correct name. Yeah. <laughs> yeah. You have some different names you could call him. <laughs> well, I, I, I've, <laughs> seen, I've seen uh, the both of uh, the sculptures. Uh, I will start with uh, Nicola. Um, th the one you made was very into my heart. Oh, thank you very much. That's very nice. <laughs> it's the old man uh, sitting in his, his chair and two uh, children uh, are uh, looking at uh, above the wall, I think. Yes, that's yes. right. Yeah, he's a, a frail old man, unable to dance, so he's just sitting in his chair, enjoying music, but dancing inside. Dancing inside? <laughs> yeah. Uh, it, it was for me, uh, I, will, uh, I was associated with the Neil Young song, Old Man. Yeah, it's a beautiful song. Yeah, yeah very nice song. Was, was that also uh, the, the song that pops in your mind? Uh after you pointed it out to me uh a while back it was yeah i mean there i didn't have a, a particular song in mind but um as soon as you pointed it out i, I lay in bed the other night uh, listening to it it's a very beautiful song and it, it does actually capture what i was trying to uh, say so it's very nice it's in also a prominent place uh, the church uh, square <laughs> yes it was it was a very very busy area to work in it was it was very nice and usually that the last uh, two years I've been here I've been right on the seafront uh, in this windy spot up here but I was alone down there but I had a, a lot of company from the public so it's very nice uh, is that also what you miss uh, the most in a week time uh, that you work here What what uh, is that that what you miss uh, in the, the the last week that you worked here the the, the contact with the public Um no there was it was very very busy down there and it was very nice I mean I always put my headphones yes. on and I, I work to music anyway so yeah. I don't always have the time to, to stand and talk to the public but every time I do they they're always very pleasant very friendly very nice they have a lot a lot to say so yeah it's a very friendly place sandford uh, well I'll I will go to uh, Leonardo uh, you're the one uh, with the the sculpture uh, based on a Greek Greece mythology. Yeah, yeah, yeah. Uh, what's what's the idea? Uh, who, how do you start uh, with a Greek uh, met mythology? No, this? The, the idea is very easy. Is uh, the dreaming of the siren, mm -hmm. and uh, she dreaming to be able to play to play a piano, and I made it uh, one piano under the sea and one building, the building of the music. It's uh, like uh, the Everything is possible uh -huh. and the siren too is possible to to play nice music yeah is that also uh the the the the way you have uh build that that that sculpture this week also in in your mind a little bit of music uh, like uh, odyssey uh oh, music about the odyssey is very difficult. <laughs> but some kind of music yes, absolutely yes. <laughs> uh is this also a nice place for you to work here uh, with a sound, for sound sculpture? Yeah, it's very nice place, but I I like Holland. I stay a lot of time in Holland and in Zanzibar for me is the first time, but I have uh, a good feeling and we we was very lucky because for one week very nice weather mm -hmm. and uh, everything was was very nice i like so much yeah well i wish you both very good luck in de nieuwe voetje. Oké, okay, thank you so much. Thank you very much. En dat waren een tweetal zandkunstenaars bij CFM. Jaap Koper sprak met ze. En die Nicola Wood, ja, zij is van het mooie kunstwerkje op het uh, Kerkplein, hè. Heeft alles te maken met muziek. En op Facebook zeggen ze al, dat moet eentje zijn die de publieksprijs krijgt. De de Bananorema en Robert De Niro. Alweer het ene laatste plaatje nu uur twee van Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd, Albert-Jan en ik zijn er zo meteen nog één uur langer... tussen vier en vijf uur. Met natuurlijk de vaste items, gedicht van de week, dier van de week. En ook nog gesprek wat Jaap Koper had met de burgemeester Niek Meijer. Dat alles vanwege het EK cultuur. Blijf lekker luisteren naar de radio. En dit wordt de laatste voor vier uur.